10 uur, Jurij Stubenitski met het NOS-journaal. Een Palestijn die gisteren dood in een Israëlische cel werd gevonden... is door geweld om het leven gekomen. Dat zegt de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq tegen de NOS. Een woordvoerder baseert zich op de lijkschouwing. De man zou op zijn borst zijn geslagen... en hij had sporen van bloed om zijn mond en neus. De Israëlische autoriteiten willen nog geen commentaar geven. Gisteren verklaarde Israël dat de man aan een hartaanval was overleden. Zijn dood leidde gisteravond en vandaag tot protesten op de westelijke Jordaanoever. De Duitse dirigent en pianist Wolfgang Sawallisch is overleden. Zijn overlijden is bekendgemaakt door de Beierse Staatsopera... waar hij werkte van 1971 tot 1992. Daarna werkte hij tien jaar lang voor het Orkest van Philadelphia. Wolfgang Sawallisch was 89 jaar. De KNVB start een onderzoek naar een opstootje tussen spelers van PSV en Feyenoord. PSV'er Lens stond Feyenoord Matthijsen Matthijssen na de wedstrijd op te wachten in de catacombe, waar hij hem bij zijn shirt greep. Daarbij liepen de gemoederen even hoog op en was er wat duw- en trekwerk. PSV-trainer-advocaat zegt dat hij het tijd vindt voor een goed gesprek met Lens. De KNVB gaat morgen kijken naar de beelden die ook op nos.nl zijn te zien. Een dakloze in Kansas City houdt een fortuin over aan zijn eerlijkheid. Dat heeft hij te danken aan een diamantring die hij teruggaf aan de rechtmatige eigenaar. De vrouw bewaarde de ring in haar portemonnee en gooide hem per ongeluk met haar kleingeld in het bekertje van de dakloze. Toen de vrouw hem later opzocht, kreeg ze de ring terug. Als dank is een inzamelingsactie begonnen. Er is in negen dagen tijd bijna 150.000 dollar voor de dakloze ingezameld. Het weer, vannacht vooral in het zuidoosten sneeuw. In het westen en noorden natte sneeuw of motregen. Morgen bewolkt en ook dan af en toe natte sneeuw. Het wordt dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. De beslissing valt in Tialf. De Ascent ISU World Cup finale op 8, 9 en 10 maart in Tielf-Ereveen. Wie pakt de laatste punten en wint de World Cup serie?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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond. De belangrijkste sport van deze winterse zondag bijeen in een uur. De strijd tussen Feyenoord en PSV hield niet op na het laatste, laatste fluitsignaal. Dat hoorde u zojuist ook al in het nieuws. In de catacomben van de Kuip liep het uit de hand. Ja! Ja, niet alleen buitenlijnen, ook de binnenlijnen gebeurde er gelukkig genoeg in de eredivisie. Zometeen bespreek je dat met Bas Tiggeler. En het werd een sprookjesfinale genoemd in het Engelse voetbal. Het verrassende Swansea City veroverde de League Cup ten koste van Bradford City, dat in de vierde divisie speelt. Het is voor de Swans de eerste grote prijs in 100 jaar. Het lange wachten werd beloond door de spelers. Yeah, ik denk uh, you know, Swansea city have come so far as a club and as a city. Oh! For the win um, this cup final is massive for us. Ja, het is een dag, Hoe bijzonder de dag is voor de Nederlandse mede-eigenaar John van Zweden, dat vertelt hij later. Gaan we gaan hem zo direct bellen. 25 jaar waren het bijzondere dagen voor. 25 jaar geleden moet ik zeggen, waren het bijzondere dagen voor Yvonne van Genp. Ze schreef schaatsgeschiedenis in Calgary. Olympisch kampioenen. Haha, kijk eens even hier. 14.13, wie had dat gedacht? We blikken met haar zelf terug. En verder ook nog aandacht voor het laatste grote baan kampioenschap voor Robert Slippens en hockeyster Maartje Goderie die nu echt alles heeft gewonnen wat er te winnen valt. Tot 11 uur langs de lijn. Ja, het voetbal van het weekend richt zich vooraf en eigenlijk ook achteraf vooral op Feyenoord-PSV. Uh, ook na afloop van die 24e competitieronde was er als gezegd aandacht voor die topper. Dus nu uh, met Bas Tichler gaan we dat weekend bespreken. Bas, goedenavond. Dag goed. Ja, uh, vooraf al veel druk natuurlijk op die, uh, op die wedstrijd. Er uh, werd gesproken over Kuipvrees, PSV. Zit er een boel een beetje op scherp door over de scheidsrechter te beginnen te mekkeren? En Feyenoord moest natuurlijk winnen om in de titelrace te blijven. Was dat allemaal terug te zien op het veld vanmiddag? Ja, dat vond ik zeker. Uh, zoals het ook wel een beetje hoort hoor bij zo'n topper. Ja, Want, uh, ik vind dat dat ook wel mag. Je mag dat ook wel in de schijnwerper zetten en dan mag je ook wel... Dat uitvergroten allemaal, maar ik vond wel dat het te zien was, omdat het lang niet altijd even goed was. Je voelde de spanning. Um, ik vond het fijn dat het zeker in het begin van de wedstrijd zichzelf niet helemaal was. Door nou net dat wat ze eigenlijk heel goed kunnen niet te doen, de tegenstander over het hele veld opjagen. PSV is ook in fase heel slordig geweest. En, nee hoor, ik vond het uh, wat dat betreft, het was niet altijd even goed, maar het was wel vermakelijk. Ja, zometeen gaan we verder praten over die topper of de uh, traditional. Uh, eerst luisteren naar de trainers en de doelpunten. En dan is het Matafs die weg is. langs en Matafs alleen op de keeper af. Matafs legt hem breed en daar is de 1-0 via Jermaine Lenz. Nadat Klaas heel dom de bal verliest op het middenveld. En Matijs niet goed kan ingrijpen. Is het 1-0 door Jermaine Lens voor PSV. Krijgt de call tegen en dat begint bij ons. Balverlies van Jordi op het middenveld. Ja, en uh, ik vond het probleem niet maar tof, Ik vond het probleem onszelf dat we een stuk overtuiging misten. Maar we zaten helemaal niet in de wedstrijd. Ook niet bij die 1-0. Schaken met Marcelo. Langs Marcelo. Schaken nog altijd. doelpunt! Doelpunt voor Feyenoord, de gelijkmaker. Nou, dan zie je ook gewoon dat je, dat je heel goed kan voetballen. Dat je uh, niet minder als dit PSV bent. Nou ja, dan uh, is wederom uh, de Kuip, uh, de sfeer, publiek. Uh, ja, geef je ongekende krachten. En, uh, hey, nou, dan winst je zo'n wedstrijd. Pelle draait en kapt en schiet. En schiet de bal in het doel. Hij schiet hem erin, zegt Pelle. Graziano Pelle krijgt de bal. Eerst op zijn borst. Draait Schiet met links. En dan staat Waterman te kijken hoe die bal met één stuit in de hoek hobbelt. Ja, dat is, die is heel belangrijk voor dit team. laat het team voetballen, laat het team aansluiten. Nou ja, en, uh, het rendement is gigantisch hoog, want hij maakt, uh, maakt een winnende. Nou, nogmaals, fijn dat het wint. Maar ik, ik vind vooral dat we van onszelf uh, verloren hebben. E eigenlijk verdient deze wedstrijd ge ge geen winnaar. Want ik vond het kwalitatief, zeker voor onze kant, niet goed. Ja, Bas. Uh, uh, Op woorden van Dick Advocaat. Die zegt: uh, deze wedstrijd verdiende geen winnaar. Maar het was van onze kant niet goed. Nee, deze wedstrijd verdiende wel een winnaar. En die verdiende winnaar is ook winnaar geworden. Ja, dus uh, daar zijn we snel over klaar hoor. Ja, uh, Koeman uh, komt, uh, zoals ook al gezegd, vooraf. Weer terug, ook erna, uh, op, op de Kuip. Die kracht geeft aan het elftal. Was dat zo? Ja, zeker. Ik, wat ik net al zei. Ik vind dat Feyenoord helemaal niet zo goed begint. Omdat Feyenoord de tegenstander veel te veel laat voetballen... er niet kort op zitten, doen ze eigenlijk altijd wel. Alsof ze bijna uh -huh. in hun eigen Kuipvrees gingen geloven. Ja. Je voelt wel dat PSV daar toch moeite mee heeft. Uh, dat nou ja, een type als Mertens, veel te weinig gezien in zo'n grote wedstrijd... dan moet hij er toch zijn. En de, de, de Kuip, maar goed, dat is natuurlijk al jaren zo... die helpt je als ploeg echt over het dooie punt... want er is werkelijk geen stadion in Nederland... waar zo ongelooflijk veel lawaai wordt gemaakt en waarin het publiek echt een, echt een factor is. Ja, het is natuurlijk een paar jaar weg geweest... en de afgelopen twee seizoenen is dat echt weer een beetje... een onneembare vesting geworden natuurlijk. Nou, er, er is een periode geweest, niet, niet eens zo heel lang geleden... dat de graafschap in de Kuip kon winnen. Ja. Nou, dat kun je nu niet meer voorstellen... maar dat is echt twee of drie jaar geleden, hoor. Zeg, uh, een, een voor, uh, op het eerste oog een opvallende wissel in de rust bij PSV. Engelaar komt voor Matas. Ja, en dat, ja, goed, je gaat schuiven, dus je houdt wel weer een spits over... Hè, want er gaat Lensen en dan komt Wijnaldum aan de zijkant. Maar ik begrijp niet waarom... Om Je uh, zo snel eigenlijk al een spitser uithaalt. Ik snap best dat je dat doet als je een kwartier voor tijd met een 0 voor staat. Je denkt, nou, ik ga het nu even iets anders neerzetten. Engelaar, balvaste middenvelden erbij. Dat begrijp ik allemaal best. Ervaring schrikt ook niet zo gauw van dingen. Maar ik vond dit een beetje aan de vroege kant. Ik, het, is, het komt op mij een beetje over als gokken. En ja, dan nou, je uiteindelijk. het. Het komt op mij over als angstig. Nou ja, dat is dat, zo, kan je het ook uitleggen. Ja, en dat die, uh, door die angst ga je gokken en dan denk je, nou, dan doe ik het maar zo... en dan uh, spijker ik het misschien net ietsje, pietje meer dicht. Ja, want ik ja, denk dat Matas juist, uh, juist een beetje het ritme begon te vinden... En, en, en steeds beter begon te spelen afgelopen week. Ja, dat klopt. Tegelijkertijd, uh, het, het gekke is dat als Lens in de spits uitkomt... en in de tweede helft 0-2 maakt, dan uh, praten we hier heel anders over. Oké, okay, vorige week uh, zat hier Jeroen Gruter... en die zei toen, na aanleiding van de wedstrijd tegen Utrecht... dat hij de titelkandidaat nummer 1 had gezien... Ja, ik denk zo dat jij daar nu anders over denkt, of niet? Nou, tenzij je Feyenoord bedoelt. <laughs> ik bedoelde eigenlijk nee, eerst nee, PSV. Ik, ik, ik hou niet zo van al dat opportunisme. Ik roep al het hele seizoen dat PSV voor mij de titelkandidaat ja. is... op basis van de spelers die ze hebben. Uh, daar wil ik het maar voorlopig bij houden. Uh, hoewel PSV vandaag gewoon door Feyenoord is afgetroefd. Maar ja, ja, de je manier kan ook hoe ze daar, niet alles winnen. De manier hoe ze daar in het veld stonden, dat zegt toch ook wel iets dan? En de manier hoe dus advocaat-coach heeft Ja, coach, Ik heb PSV wel vaker zo in het veld gezien. staan, Jeroen. De eerste wedstrijd van het seizoen, de allereerste de beste, uit bij RKC verliezen. Ja. Stonden ze ook uh, slecht te dekken en slecht te verdedigen. En uiteindelijk staan ze wel bovenaan. Maar ja. we komen straks nog wel over de andere clubs te spreken. Daar is ook genoeg op aan te merken. Hoor. Ja, laten we dat meteen doen, want uh, Feyenoord uh, speelde dan goed. Met name de tweede helft. Uitstekend zou je kunnen zeggen tegen PSV. Buigt hun achterstand om. Allemaal kwaliteit, pellen, noem maar op. Maar vorige week verliezen ze van Pek Zwolle. Hoe kan dat dan? Zo'n zo, zo groot verschil. Ja, goede vraag. Als ik dat wist, dan was ik nu ook trainer in de eredivisie. Nou, maar Vaak zit het hem in kleine dingetjes. Ja. Het zit hem in dat je bij pek uit misschien toch net wat minder geconcentreerd bent en denkt het zal wel loslopen, terwijl de tegenstander volle bak erin vliegt. En misschien is het wel zo dat je, juist omdat PSV op bezoek komt, ook wel weer dingen net iets anders gaat doen. Dat is wat ik zeg. Je... Fijn dat komt echt op achterstand, omdat het de tegenstander wat te veel laat voetballen en het niet kort genoeg op zit. Het zijn allemaal van dat soort kleine dingetjes. En ja. ik, ik geloof wel dat sport en het resultaat dat samenhangt met topsport voor een belangrijk percentage echt tussen je oren zit. Wat kan je opbrengen? Hoe geconcentreerd ben je tot hoe ver kan je gaan en wil je gaan? En pas als je dat maximaliseert dan gaat het verschil in kwaliteit zich uitbetalen. Ja, goed, eh, na afloop ging de strijd in de komen nog eventjes door. Het gaat er al de hele middag over. Jermaine Lens stond Joris Matthijs op te wachten om verhaal te halen... over iets wat er in het veld was gebeurd. Lens trok Matthijs naar zijn shirt... waarna er een genante duw- en trekpartij ontstond... tussen de spelers van Feyenoord en PSV. Ik zag wel, eh, toen ik naar binnen kwam, dat Lens stond te wachten. Wat hey, yeah, yeah, yeah. ja, ja, het Volgens hey, hey. mij hey, uh, was er wel discussie in het veld.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 is dat hij een, een elleboog kreeg. En dat wil hij vragen. En daarna komen van beide kanten komen de spelers bij. Er is niemand zo fanatiek zoals jij bent. Maar ik heb altijd bij jou begrepen na 90 minuten. geef je die schuizert hand. Uh, dan kan dit toch niet?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 Want dit kan niet. Ja, laat laatste even betrekking op uh, Jeremy Lens. Hij kan een uitnodiging verwachten van Dick advocaten en van de PSV-directie. KVB heeft laten weten de beelden te bestuderen. En de verklaringen van de officials af te wachten. Naar aanleiding daarvan besluit de aanklager betaald voetbal of er dan weer een toezage komt. Zij zegt de Bjorn Kuipers. heeft in ieder geval uh, niets gezien en heeft ook niets op het wedstrijdformulier gezet. Uh, maar Bas, ja, dit is toch wel te genant voor woorden, toch? ja. Ik, bedoel, ik snap best dat je als voetballer af en toe een keer uh, je hoofd verliest en dat je dat buiten het veld doet is al gek. En dat je het op deze manier doet, uh, het, het zegt ook wel wat vind ik over de adrenaline en de hormonen bij de rest. Want uh, het kan ook worden afgedaan. Kijk, wat Lens doet, die begint ermee. Dat is natuurlijk ongelooflijk dom. Um, maar er vliegen er vervolgens ook 15 overheen. Dus die zijn eigenlijk strikt genomen ook niet helemaal goed bij hun hoofd. Nee, um, maar kan je er iets, een, een verklaring voor geven? Zou het bijvoorbeeld ook de kampioenstress bij PSV kunnen zijn? Laatst ook al met Pieters die natuurlijk uit zijn dak gaat. Ja. Uh, Van Bommel pakt iedere week een gele kaart. Uh, en nou dit weer, uh, dat hem toch duidelijk stond op te wachten. Dat in het veld ook ja. al aangaf. Kijk, in algemene zin is de druk in het voetballen hoog in de topsport. Dat is bij PSV nu natuurlijk extreem, want die hebben voor... Miljoenen geïnvesteerd in de afgelopen jaren, die moeten kampioen worden. En als je dan een wedstrijd die belangrijk is verliest, dan kan ik me voorstellen dat je euh, nou ja, echt een beetje onder hoogspanning komt te staan. Maar het gek is dat ik Lens een beetje ken, en dat is helemaal niet zo'n hele gekke jongen. Dat is die, die is vrij rustig en die is vrij wel overwogen over het algemeen. Dus het verbaast me al dat hij dit doet. Maar het zal er ongetwijfeld mee te maken hebben dat er zoveel spanning op die ploeg staat dat ze zich niet meer kunnen beheersen. Euh, ja goed, we hebben allemaal gezien in die wedstrijd dat hij het met Matthijs natuurlijk in die slotminuut dat hij een beuk krijgt, maar hij heeft natuurlijk wel een paar keer eerder... in die wedstrijd ook met Matthijs aan de stok gehad. Het merkwaardige is dat ze ook elkaar kennen van oranje. Dus je zal toch zeggen, die jongens komen elkaar toch ook af en toe mm -hmm. tegen? Dan... Dus dat verbaast me eigenlijk nog meer. Dat telt dan kennelijk allemaal niet meer. Kortsluiting. Ja, ja. Goed, we zien wel meer gekke dingen... dat je ineens denkt, hoe is het mogelijk dat, dat, dat iemand dat doet? Ja, maar de, de, de discussie uh, over waarden. naar aanleiding van de dood van die die, die die zo lang geleden is dat nog niet, maar het lijkt al... voor het gevoel al, veel langer geleden. Ja, maar, ja, maar ik, misschien dat die discussie wel een beetje de verkeerde kant op rolt. Omdat het gaat tegenwoordig alleen maar daarover. Waar ik, bij ik niets wil afdoen aan de tragiek van dat incident. Maar eh, het, het, het, de discussie bijna wordt er weer opgefokt van, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het, het, het, het gaat misschien wel te. Misschien moet iedereen ook een keer in staat zijn om te zeggen... oké, okay, dan nou doen we nu met z'n allen even een paar stappen terug. En dan kijken we er over een week weer eens rustig naar. Want het gaat een beetje te nu. En ik denk dat dat de discussie in de algemene zin geen goed doet. Oké, okay, nou laten we uh, naar die andere grote titelkandidaat uh, gaan. Naar Ajax, dat begon aan uh, de wedstrijd tegen Aard overmiddag. Toen bekend was dat het op gelijke hoogte kon komen natuurlijk met PSV. Het werd 1-1 in de arena. En dit zei Frank de Boer na afloop. Dus ik had er eigenlijk alle vertrouwen in. En dat was eigenlijk werd eigenlijk bevestigd door de eerste tien minuten natuurlijk. Ik wilde een paar goede kansen. Ik denk, ja, en dan werden we wel iets slordiger vond ik op dat moment. Na die tegengoal werden we wel weer beter vond ik. Kregen kreeg wel heel veel kansen op dat moment. Ja, nogmaals, ik teken ervoor voordat ik elke wedstrijd zoveel kansen kan creëren. Alleen, we zullen er toch wel eens een keer een bal gaan inschieten. Even ter vergelijking. Dit zei Frank de Boer tegen, uh, na de wedstrijd tegen Rodier SC twee weken geleden. Wij willen graag domineren, willen goed voetbal laten zien. Uh, en dat resulteert normaal gesproken in drie punten. Uh, dus de eerste twee, denk ik dat we dat bij, uh, vrij aardig hebben gedaan. We hebben gedomineerd, we hebben vrij aardig gespeeld. Alleen uh, drie punten zijn... Uh, ze Zijn niet meegekomen, dat is het jammer. Ervan ja, als hij dan net uh, dan niet valt, ja, je weet altijd dat een tegenstander een keer een kans krijgt, en uh, dus dat was zo'n wedstrijd vandaag, dus ik kan ze niks kwalijk nemen. Ja, tuurlijk dat ze meer goals hadden moeten maken, maar dat weten hun ook als de beste. Ja, ook toen werd het 1-1, net als uh, vanmiddag, Bas. Waarom lukt het eigenlijk de laatste tijd niet om, om om ploeg als Ado of Roda notabene in eigen huis te verslaan? Ja. Als ik dat zou weten, dan was ik nu... Oh nee, de antwoord had ik al gegeven. <laughs> nou, nou, ik probeer eens de verklaring te vinden. Want ja, het ook... kijk, het, omdat het ook niet mee zit. Hè, want pech. als er twee zuivere goals worden afgekeurd... je kan nog discussiëren of je misschien ergens onderweg een penalty uh, verdient. Je schiet nog een keer een bal op de kruising. Ja. Er is er van de tegenpartij nog een keer eentje die geen idee heeft... maar een bal tegen zijn hoofd ja. krijgt... waardoor die niet in het doel gaat, maar er net naast. Ja... Uh, daarbij kun je zeggen, Ajax creëert wat Boer terecht zegt, heel veel kansen. Maar je hebt een spits die echt wel een goede spits is. Sikthanslom, oh. maar die heeft zo lang niet gevoetbald. Dat gaat allemaal niet vanzelf. Je hebt een rechtsbuiten, Kuenka, die kan echt wel wat. Maar die heeft zo lang niet gevoetbald. Dat gaat ook allemaal nog niet vanzelf. Aan de linkerkant staat een A. Ajudior. Want die leeftijd heeft hij, Fiesje, Die eigenlijk niet helemaal fit was. Ja, moet je hem niet opstellen misschien. Dus dat, dat, dat loopt allemaal nog niet vanzelf. Nee. Uh, en tegelijkertijd, dit soort wedstrijden zitten er dus ook weer tussen. En je kan overal wel een verklaring voor vinden, dat is allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Maar je zal moeten accepteren dat als je tien van dit soort wedstrijden speelt, dat je er ook één of twee niet wint. Nou, blijkbaar hebben ze dan nu twee keer de pech. Want ja, ja kijk naar de vakantieverhouding. Die is uh, 14-2. Ja. En, en, en onlangs zei uh, Ronald Koeman nog, dat uh, Ajers dat, dat geen plan B heeft. Klopt nee. dat? Nou, dat klopt wel. Want uh, Ajers kan niet ineens zeggen, nou, we gooien er een. Uh, nou ja, Dimitri Boulikin, want die hadden ze natuurlijk voorseizoen bij... Mm -hmm. om eens uh, met hoge ballen enzovoort. Het is ook een keuze. Ik weet dat Van Marwijk bij het Nederlands Elftal dat ook nooit wilde. Want die zei, ik wil het altijd voetballend oplossen... omdat ik denk, hoe dan ook... Kijk, naar Barcelona, die doen hetzelfde. Die hebben in die zin ook geen plan B. Daar hoor je nooit iemand over. Die willen altijd blijven voetballen. Als Barcelona met 1-0 achter staat in de 94ste minuut... dan gaan ze nog steeds proberen om dwars door het midden... op hoog tempo te, co te combineren. Omdat zij echt oprecht denken dat dat ondanks alles de beste kans is om nog op gelijke hoogte te komen. En vaak lukt dat. Nou ja, dat is blijkbaar hoe Ajax het ook wil. En in het uiterste geval heeft de boer wel eens gezegd... dan kan ik ook nog al de wereld als extra spits naar voren gooien... dan doe ik dat wel. Ja. Uh, nou, gaan we naar gisteren. Uh, Heerenveen tegen FC Twente. Wedstrijd van de trainers natuurlijk. Van Basten won van McLaren. Jij was daar volgens mij bij, uh, Bas. Is het ja. uh, nu een stuk rustiger geworden in Heerenveen? En nog meer druk in Enschede? Ja, ik sprak van Basten toevallig vandaag even. En ik zeg, heb je nou lekker geslapen? Ja, je had wel heel lekker geslapen. <laughs> Uh, ik denk als ik McLaren tegen was gekomen en ik had hem hetzelfde gevraagd dat hij niet zo lekker geslapen heeft. Nou, het was wel een wedstrijd met twee trainers onder druk, uh, met de rug tegen de muur. En dan moet je maar hopen dat je eruit springt in zo'n wedstrijd. Twente was ongelooflijk belabberd in de eerste helft, maar wel weer behoorlijk in de tweede helft. Dat is waarom McLaren na afloop zei. Uh, het team heeft mij niet in de steek gelaten. Tenminste, dat zei die niet, maar zo vertaalde wij het Maar hij zegt, het team heeft wel gevochten. Je ziet ook nog wel eens in dat soort situaties... als een ploeg denkt, nou, weg met die trainer. Dan, ze, dan laten ze het lopen hè, in de tweede helft. Dat deed Twente natuurlijk niet. Twente heeft wel nog geprobeerd om die wedstrijd uh, om te draaien. Nou, dat is niet gelukt. Uh, dus Enschede krijgt een, uh, een ongelooflijk onrustig weekje. En vergeet niet, de komende wedstrijd van Twente... zaterdag is thuis tegen Ajax. En dan kan ook wel alles weer anders zijn. Want ik neem aan, ik denk zomaar dat uh, münster wel laat zitten, hè McLaren? Ja, ik, dat, ik, ik vind het heel moeilijk om in te schatten. Ik hoor uh, van mensen die wat dichter op het vuur zitten... ook nog wel de geruchten dat dat helemaal niet meer zo zeker is. Nou. Uh, tegelijkertijd denk ik, dan had ze het waarschijnlijk toch meteen gisteren wel gedaan. Uh, maar goed, uh, voetbal, niets veranderken dan de mensen in de voetbalwereld. Morgen een crisis overleggen en dan weet je ook niet welke kant het opschuurt. Ik heb wel de indruk dat McLaren zelf echt onder geen voorwaarden bereid is om de handdoek te gooien. Dat geldt volgens mij zeker in Engeland wel echt als gezichtsverlies. Dat wil hij niet. Misschien heeft dat nog een financiële achtergrond. Want als je zelf gaat, krijg je niks mee. En Twente heeft in ieder geval los van het feit of ze het nou wel of niet in, nog in hem zien zitten... volgens mij ook niet zoveel zin om er geld aan uit te geven. Dus dat zou nog wel eens een factor kunnen zijn. Ja, maar uh, uh, waar ligt het nou bij hem aan, denk je? Is het ook de manier van spelen of is het gewoon een, to een ploeg totaal uit vorm? Nou dat, een ploeg die uh, eigenlijk het hele seizoen de pech heeft gehad... dat bepalende spelers er niet zijn. Bieland gekomen als de grote nieuwe man achterin. Mm -hmm. Die heeft drie keer gespeeld en dat was het. Chatley is het halve seizoen geblesseerd geweest. Ver is het halve seizoen geblesseerd geweest. En toen hij terugkwam mislukte de transfer naar Engeland... en is hij er met zijn hoofd niet meer zo bij. Dus dat zit allemaal niet heel erg mee. Er is een spits gekomen, Castanjos, die zijn draai totaal nog niet gevonden heeft. En dan uh, ja. blijkt dat ook een aantal spelers misschien helemaal niet zo goed zijn... als dat iedereen dacht. En dan valt het allemaal heel erg tegen. En dan moet je wel, want daar vind ik een trainer wel verantwoordelijk voor. er uiteindelijk wel voor zorgen dat je iets omdraait. Want Twente is natuurlijk wel goed genoeg om te winnen van RKC en Willem II en Pek Zwolle. En dat doen ze ook niet. En daarbij als trainer wel verantwoordelijk voor. Want in het einde van vorig seizoen, toen Twente in een vrije val naar de zesde plaats ging... dat accepteren ze in Enschede denk ik niet nog een keer. Nou, het zou zomaar kunnen. Twente staat inmiddels vijfde. Want ook Vitesse is er voorbij uh, tot slot, uh, Bas. Want Vitesse met die bonie, dat is natuurlijk wel echt... Een enorm fenomeen die die hele ploeg op sleeptouw neemt. Hè? Ja, ik denk dat ze in Arnhem hopen dat die transfermarkt in Rusland ook snel dicht gaat. en zijn ze van dat probleem af. Ja. Want anders is er straks nog een ploeg. En of dat nou, nou Angie is of wat dan ook. Die zegt, nou we betalen er 17 of 18 miljoen voor en dan is hij van ons. Ga je wel echt weg, hè? Ja, die indruk krijg ik wel. En hij heeft ook altijd volgens mij wel gezegd toen hij uit Tsjechië... want hij komt natuurlijk van Sparta-Praag hier naartoe kwam... dat hij wel dit als een soort opstapje zag. En ook altijd wel zelfverzekerd. In het begin moesten we daar een beetje om lachen. Zei van, ja, maar ik wil wel naar een grote competitie. Nou is Rusland dat naar mij smaak ook niet, maar... Groot land. in ieder geval voor je portemonnee uh, een hele grote competitie. Ja. Oké, okay, Bas, dank je wel voor ja. deze zondag. Bas, tegen was dat over het voetbalweekend. Um, wie denkt aan mannen turnen in Nederland... zal in eerste instantie denken natuurlijk een hebke zonder land Aan Jure van Gelder, aan Jeffrey Wammers misschien. Maar allemaal eenlingen dus. Daar komt verandering in als het aan de bondscoach Mitch Venner ligt. De Brit, eh, sinds vorig jaar eh, de mannenploeg onder zijn hoede, heeft eh, wil maar één ding. Hij wil met een team deelnemen aan de Olympische Spelen. En die teamgeest was vandaag al tastbaar bij het Cidade-toernooi. Dat is de afdrap van het turnseizoen in Heerenveen. Dat toernooi is ook het eerste kwalificatiemoment voor het EK... dat dit voorjaar in Rusland wordt gehouden. Een reportage van Edwin Cornelis. De traditionele overwinningstune heeft inmiddels geklonken voor winnaar Bart Deurlo van het ziedijk toernooi, de nummer 2 Anthony van Asche en de nummer 3 Casimir Smit. En dan gebeurt er iets opmerkelijks. Right, Bondcoach Mitch Venner roept de 17 leden van de Oranje selectie bij elkaar in de trainingshal. Right, gentlemen. Uh, just a, a quick little summary of what uh... ze gaan daar zitten op een rijtje en dan komt de pep talk. You were out there today And for me, you took it seriously. I was very proud. Mitch Venner is trots dat iedereen er is. So, we've got over the first hurdle. We have a platform, we have a team unit, we have a determination. Mitch Venner, de bondscoach, nadat hij eerst lange tijd de persoonlijke coach was van Epke Zonderland. Hij wil met een team van mannen naar de Olympische Spelen van Rio. Maar Bart Durlo, wat vind je eigenlijk van zijn aanpak? Ja, eindelijk. Iemand die echt uh, zijn standpunt achter zet dat hij met een team ook echt wil gaan en alles eraan doet. En Anthony van Asche? Ja, heel positief en heel anders dan uh, Sadao Amada. Ik uh, ben blij dat hij sowieso, ben ik wel blij dat hij uh, weg is. En het mooie is aan Mitch dat hij gewoon wel alles gewoon goed bespreekt. En je krijgt gewoon duidelijkheid over wat de bedoeling is. En niet de ene dag dit en de andere dag dat. En heb je het bijvoorbeeld over regels om naar een toernooi te mogen? Uh, de kwalificatie eisen zeg maar? Ja, en niet alleen de kwalificatie eisen, maar alle normen en waarden die uh, die je moet hebben als uh, sport, alles wordt gewoon goed besproken en uh, kwalificatie eisen en procedures zijn gewoon duidelijk dus je krijgt niet meer uh, dat gedoe met, uh, met de spelen natuurlijk. Dus. Er zijn regels voor wat je moet presteren om naar een EK te mogen. Everyone has to produce at the right time. Voor wat je ervoor moet doen in de trainingen. Everyone has to take part in the traject in the pathway. Everyone has to be seen to present where they are. Uh, ik zelf was altijd wel, al dat ik gewoon altijd wel aanwezig was en zo. Maar... Ja, je, je hebt nu wel meer zo van, oh je moet er echt wel aanwezig zijn. Ook al heb ik iets anders, dan, nu moet het wel al echt. Als je er niet aan houdt, mij krijg je één strike. En als je er dan echt daarna, dan ben je gewoon, uh, ja, pieneus, zeg maar. Hij heeft, kan je zeggen, de discipline een beetje teruggebracht bij jullie? Um, ja, nou, ik denk dat er bij iedereen wel uh, discipline was. Maar ik denk dat je ja, een soort van teamdiscipline. Zo kan je het zien. Dat de, ja, het allerbelangrijkste is gewoon het team. En die discipline die een team moet hebben, de samenwerking die een team moet hebben. Dat is, uh, daar werkt, uh, werkt de hele technische staf uh, heel hard aan. Dus, uh. One team, one goal. Echt gewoon zoveel mogelijk uh, team spirit erin. En gewoon hard trainen en je, je eigen, je, zeg maar, jezelf uh, motiveren door naar anderen te kijken. En ook om door anderen te helpen. Zeg maar. Gewoon aanwijzingen geven. Bijvoorbeeld op vloernet zie ik Boudewijn een fout maken die, die in training ook altijd doet. En dan zeg ik tegen hem, doe dat, je weet wat je moet doen. En dan, dat, helpt, dat helpt hem ook wel. Weer even terug naar de pep talk van Mitch Venner. Today was a very interesting situation, because you know exactly where you are now. Hij weet dat sommigen boven zichzelf zijn uitgestegen. Hij weet ook dat de meesten nog heel veel werk te verrichten hebben. Some of you will go away thinking, I did a good job. All of you will go away thinking, somewhere I could have done a little bit better. Maar, zegt hij, je weet nu wat je moet doen en het geeft ons als staf de luxe positie dat we wat te kiezen hebben. En het is to you nu. You know what mistakes you made today. Het is een tweede kenmerk van de aanpak van Mitch Venner. Nadruk op het team, dat betekent ook dat er geen uitzonderingen worden gemaakt. Iedereen moet eerst presteren om vervolgens naar een groot toernooi te mogen. Niemand is beschermd. En dat kan wel eens consequenties hebben. Bijvoorbeeld voor Jeffrey Wammes, die teleurstelde op het Siedijk-toernooi. Uh, ja, moeilijk. Het is de eerste wedstrijd sinds uh, ja, hele lange tijd weer. En. Uh... Ja, ik was wel uh, heel erg zenuwachtig eigenlijk, terwijl het uh, gewoon een Nederlandse wedstrijd is. Maar het is toch ook wel een plaatsing voor het EK, de eerste. Dus dat, uh, ja, dat gaf wel wat, uh, wat meer stress dan normaal uh, dat ik heb bij zo'n wedstrijd. Dus vandaag vielen die scores wat tegen. Betekent dus dat je nog wat moet neer gaan zetten de komende tijd? Ja, zeker. Maar daar heb ik op zich wel vertrouwen in. Het is uh, vooral een fysiek verhaal. En uh, ja, mijn vloer en zo, die staat er wel. Het is alleen, uh, ja, een oefening met zes series is dan gewoon, uh, gewoon heel erg veel en dat moet ik wel, uh, wel laten zien ja. En zo heeft Jeffrey Wammes dus nog het nodige werk te verrichten de komende weken. Maar Mitch Fenner heeft het volste vertrouwen in uh, de Nederlandse allrounder, want hij voorziet een grote toekomst voor Wammes op meerdere toestellen. Ook al houdt Wammes niet zo van paardvoltige. Jeffrey Wammes on course on five pieces apparatus. No team can live without him. If he's on form and he's on course, I'll forgive him a bad pony horse. <laughs> en zo staan onder Mitch Fenner de neus weer allemaal dezelfde richting op. Maakt het niet uit of je traint in Heerenveen of in Den Bosch, er is maar één doel en dat is Rio 2016. Are we part of a team? Answer: Yes. Do we have targets? Answer: Yes. Do we have standards? Answer: Yes. Do we have technical problems? Answer: Yes. Genoeg werk dus te verrichten om die technische problemen nog op te lossen, maar de basis staat van het team Oranje. Thank you for working so hard. It's a great kick-off. Mitch Fenner was dat. De bondscoach van de Man Turners. De wereldkampjoegschappen Baanburenne is voor Nederland geëindigd met maar één medaille. Matthijs Bugli pakte vrijdag brons op de kei erin. Voor Robert Slippens was het voorlopig zijn laatste toernooi. De oud-bondscoach was in Minsk aanwezig als teammanager. Een carrière van 16 jaar is vanmiddag beëindigd. Robert, goedenavond. Goedenavond. Ja, het zit erop. Je bent klaar. Ja, nee, helaas wel. Uh, ja, een beetje met gemengde gevoelens. Ja, vertel eens. Nou ja, kijk, uh, ik heb uh, vorig jaar zelf een keuze gemaakt om wat uh, andere zaken binnen de KMU te gaan doen. En, en ja, als de geldkraan dicht uh, wordt gedraaid door het NOC, uh, kwam mijn positie ter discussie. En vanwege die beslissing houdt het nu op. Ja, dat is zuur, want je had dus eigenlijk door willen gaan in deze functie. Nou, in hetgeen wat we hebben opgezet na de Olympische Spelen hadden we een heel mooie strategie bedacht met zalen. En uh, dat fungeert op het moment heel erg goed. En daar had ik ook uh, mijn plek in gevonden hè, waar iedereen uh, tevreden mee was. En uh, ik zelf ook. En ja, dat is uh, dan wel jammer dat het ophoudt. Ja, er was niets anders te verzinnen waardoor je wel door kon? Ja, nou kijk, dat, dat, dat, dat benoem ik net al. Ik heb een, een, een persoonlijke keuze gemaakt dat ik niet meer zoveel van huis wil. Mm -hmm. uh, dat heb ik de afgelopen 16 jaar uh, bijna één stuk gedaan. Uh, ik heb twee kinderen, ik heb een, uh, een, een hele leuke vrouw. Uh, daar wil ik ook wat meer tijd aan, aan spenderen. Ja. Dus uh, dat, het, het is een, een eigen keuze geweest en dan nog een, een keuze van de hogerhand. Uh, en ja, dat is jammer. Ja, 16 jaar natuurlijk als renner, jarenlang... Daarna als bondscoach, teammanager dus. Dan is het toch gek om uh, afscheid te moeten nemen van die sport. Ja, nou, we hebben net gezamenlijk met z'n allen hier gegeten en uh, ja, een afsluitend woordje gedaan over het, uh, over het WK, over de prestaties en over uh, hoe het gegaan is. Ja, ja en dan, dat is mijn, mijn laatste mijn toevoeging geweest aan de, aan de ploeg uh, mensen die hier is. En uh, ja, dat moet ik heel eerlijk zijn. Dat voelde, dat voelde heel raar. Ja, en wat heb je gezegd? Want hoe kijk je terug even sportief gezien op deze afgelopen week? Nou dat is ook een beetje, beetje dubbel. Uh, ja, we, zijn, we hebben veel vijfde plekken. We hebben een hele mooie bronzen medaille van Matthijs Bugli. Dat, mm -hmm. uh, dat was echt een, een, een sublieme prestatie. Ja, En over het algemeen uh, uh, ja, blijven we op die vijfde plek hangen. En dat is, uh, ja, uh, dat is, dat, dat is jammer. We, we doen goed mee, maar niet goed genoeg. Nee, want uh, er komen wat talenten aan natuurlijk ook. Hè? Um... Uh, onder andere dus Bugli en Haag. Die, die, die komen aan de wat kortere nummers. Maar het duurwerk eigenlijk. Hey, uh, jouw pakje aan, jouw uh, specialiteit. Uh, daar ligt het talent nog niet voor het oprapen. Nou, ik, ik, ik roep al een hele tijd dat we talent genoeg hebben in Nederland. Alleen uh, onze, onze huidige structuur. Die, ja, die is er nog niet klaar voor. Om die jongen structureel een, een, een opleiding te geven. Ook te, met, het, met de baan in hun opleiding aanwezig. En dat is, dat is heel jammer. Je ziet in andere landen om ons heen dat dat... Dat het wat beter gezamenlijk gaat. Uh, dat heeft misschien met oudsher te maken dat onze, onze cultuur echt op, op weg altijd gericht is geweest. Uh, mm -hmm. En dat we op de korte onderdelen nou ja, nu gewoon uh, eigenlijk een, een mooie jonge ploeg hebben. Nou, dat hopen we nu nog wel uh, voor elkaar te krijgen uh, op de duur onderdelen. Ja, dus het talent is er wel, het moet alleen worden ontwikkeld. Nou, ik denk dat we in Nederland talent genoeg hebben zo in, in alle disciplines. En het is alleen een zaak dat we die, de, de talent op de juiste plek weten te krijgen. Zodat ze ook op de juiste plekken weten te presteren. Um, goed, nu zit het erop, uh, Robert. Uh, wat ga je nu doen? Want je neemt afscheid van de baan. Wat, zit, uh, wat, wat worden jouw dagelijkse bezigheden? Ja, op het moment uh, weet ik dat nog niet. Uh, ik, uh, ik ben uh, ja, datgene wat ik bij de KMU heb gedaan... redelijk kort naar mijn uh, fiets in de carrière gaan doen. Uh, misschien is het nu wel eens tijd om uh, in alle rust te overdenken... waar mijn sterke punten liggen en waar ik goed in ben. Om daar misschien een toekomst uh, in te zoeken. En uh, ja, ik, ik durf niet te zeggen of dat het uh, binnen het wielrennen is... of een, uh, een andere tak van iets... Ik wil er eerst in alle rust even over denken. Ik, uh, ik heb voorgenomen dat we het traject tot het WK uh, goed gingen afmaken... Uh, en daarna uh, ja, de spanningsboog laten, laten gaan... en dan in alle rust overdenken hoe mijn toekomst eruit gaat zien. Nou, heel veel succes daarbij, Robert. En wellicht Dankjewel. zien we je nog eens een keertje terug in het, in het fietsen... en anders, uh, op een ja, nou, anders op een andere manier. Ja, anders op een andere manier.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 Every breath you take with me. Every breath you take. Every move you make. Every cake you make. Every leg you break. Sting van zijn debutalbum 1985, The Dream of the Blue Turtles, was dit: Love is the Seventh Wave. 25 jaar geleden schreef Yvonne van Genep schaatsgeschiedenis in Calgary. Tijdens de winterspelen van 1988 veroverden ze drie keer goud... ten koste van de Oost-Duitse vrouwen die de sport destijds domineerden. Floris van Hoorn zocht de Haarlemse op... om terug te kijken op dat prachtige wintersprookje. Met enige vertraging gaat Yvonne op weg. Wat zal ze proberen? Ik ben ongelooflijk benieuwd. Het was gewoon een seizoen, een, een voorseizoen, zeg maar. Het begint al in de zomer met, met uh, toch wel wat, wat, uh, wat tegenslagen. Ik begon met een, uh, een gebroken arm. Uh, volgens mij al ergens in mei. Maar doordat je dus met je arm in het grip zit ga je schuin lopen, scheef. En uh, kreeg ik last van mijn enkel. Nou, zo heb ik dus eigenlijk uh, behoorlijk lopen klooien die hele zomer lang... Want op het moment dat dat, dat weer over was, uh, ja, begon er weer alweer wat anders. En uiteindelijk op het ijs zelf kreeg ik een vissel op mijn wreef. En dat, uh, ja, dat werd van kwaad tot erger. Zodanig dat ik in, uh, in Bute, in Amerika, van de, van de dokter terug moest naar huis... om het operatief ja, zeg maar dicht te laten maken... En uiteindelijk op het ijs merkte ik al, toen had ik natuurlijk wel wat, wat narcose in mijn lijf, dat het uh, behoorlijk uh, heftig uh, was uitgepakt. Want iedereen zeesde me voorbij. En ik, ik dacht echt van wat, wat moet dit nog worden? Knap, knap. Absoluut knap Erik hier in 30205. Daar komt ze nu niet meer aan. Maar het zit in de buurt hoor. 30275. Het is echt heel knap wat hij van aan het doen is. Waar merk je, het zit goed? Ja, dat was eigenlijk al vanaf het moment dat ik dus bij de, bij de Nederlands kampioenschappen alweer redelijk goed reed. Maar goed, dat is een, een, een nationaal kampioenschap, dan meet je je met de, met de Nederlandse top. En pas bij het Europees kampioenschap kan je dan een beetje zien hoe je internationaal staat. En nou ja, ik, ik werd derde, dus dat zat ook wel redelijk. En uh, eigenlijk de vervolgstappen daarna uh, was het gewoon zaak om... Althans, dat, dat zei mijn coach Jarek Klooser ook tegen mij. Om, om niet te proberen alles nog een beetje in te halen. 4-12-09. 4-12-09 is het de kloppen tijd. Kom op die van Rijden. 4-12-09. af, 4-12. Jawel. 4-11-94. En nu weten ze het. Wereldrecord. Olympisch record. Fantastisch gedaan. Ik kom. En er komen nog uh, twee races uh, een paar dagen later. Wat doe je die dagen daartussenin... Dan wil je eigenlijk een bepaald gevoel vasthouden. Klopt. Ik weet ook dat ze me toen hadden gevraagd om gehuld te worden op dat plaza. in het centrum van, uh, van Calgary. Nou ja, en, en dan is het heel uh, berekend denken van. Uh, ik wil in die roes blijven. en je nergens door laten afleiden en dat gewoon vasthouden. En ik was als de dood dat als ik eruit zou gaan, dus uit die campus, uit die ijsbaan, naar dat centrum. dat ik dat kwijt zou raken. Dus ik heb gezegd: dat doe ik niet. In yesterday's Ladies 3000 Meter Speed Skating Event. De gold medal was gewonnen by Yvonne van Genep van Holland. Dat zijn duidelijke beelden. En kijk dan even naar dat grote podium. Daar lopen twee Oost-Duitse vrouwen. Links Erich en rechts Zangen. Waar is nu Yvonne? Ja, achteraf gezien best wel heftig. Want ja, die Oost-Duitse meiden stonden daar dus wel en ik dus niet. En die namen dat mij ook best wel kwalijk. Maar ik dacht ook bij mezelf, ja, stel dat ik het wel doe. Nou, dan please ik zeg maar, de mensen van de organisatie... Maar stel dat ik dan slecht rijd, dan kan ik mezelf wel voor mijn kop slaan. Want deze kans krijg ik nooit meer. Dat is één keer in de zoveel tijd dat je dat overkomt. En ik denk, als ik straks gewoon weer goed rijd, dan is iedereen het snel vergeten. Wat gaan we beleven hier met onze verdette, onze enige verdette. Ja, en daar komt een end door, ze komt een end. Kijk eens even, de tijd, 2 -0, 0 82 voor Kania. En jawel, 2 0, -0 ja Dat is normaal gesproken de tweede. De laatste afstand, vijf kilometer, jouw afstand. Maar hoe onbevangen ben je als je twee gouden medailles hebt gewonnen? Ja, op de een of andere manier lukte dat gewoon wel. Want je krijgt ook zelfvertrouwen, hè? Je, En ook, elke keer zei ik ook tegen mezelf van, joh, maak je niet druk. Je hebt er nu twee, uh, die daar zijn natuurlijk fantastisch zijn. Maar als het niet lukt, nou ja, dan, is het, dan mag je al heel erg blij zijn dat je er twee hebt. Dus op die manier probeer je, je natuurlijk rustig te houden. En tegelijkertijd ook beseffen. want ja, maar dit is toch wel, uh, dit, dit moet gewoon, dit moet gewoon wel kunnen. En nu, de afstand waar ze het meeste tegenop zag. We zijn op weg, met Yvonne van Gerpen bij haar 5000 meter. Het zou een absoluut fantastische prestatie zijn als het nog een keer mocht lukken. Hoewel het toernooi voor haar natuurlijk al geslaagd is wat er in deze rit ook gebeurt. Na de Spelen, zeg maar het laatste gedeelte van jouw carrière, is dat een moeilijke periode geweest? Ja, wat heet. Dat is echt een hele vervelende periode. Want aan de ene kant werd er tegen me gezegd van Yvonne, je moet stoppen. Want dit is het hoogtepunt en het kan alleen maar slechter gaan. Ja, nou ja, hoe oud was ik? Ik was 23 uh, voor die spelen had ik überhaupt niet aan gedacht om te stoppen. Want ja, je bent een topsporter en het is een machtig mooi iets om, om dat te kunnen zijn. En dan ineens wordt er gezegd, je moet stoppen. Nou ja, dat kwam niet in mijn vocabulaire voor. Maar aan de andere kant, ze hadden wel gelijk. Want ja, dat kan ook nooit beter. Dus als je heel reëel bent, is dat ook gewoon zo. Maar het moet kunnen, naar mijn gevoel. Het moet absoluut kunnen. Ja, ja. De, de beste de tijd. tussen 7, 17, .12. En hier komt de drie van de oh, Olympisch Kampioenen. Haha, kijk eens even hier. Oh, wat een tijd, wat een... 7, via had dat gedacht? Ik heb je spijt gehad eh, dat je in Albeviel bent gestart. Nou, aan de andere kant ook niet, want ik werd gewoon even letterlijk en figuurlijk met mijn kont weer op de, op de grond gezet. Het was zo'n hoog verwachtingspatroon, wat ik mezelf overigens opleg, hoor. De, dat is niet alleen de buitenwereld die dat doet, maar dat, dat doe je eigenlijk gewoon vooral zelf. Het gaat erom hoe jij daarmee omgaat. Maar dat deed ik dus eigenlijk gewoon voornamelijk zelf. En dat was zodanig hoog dat ik gewoon niet lekker meer in mijn vel zat. Sterker nog, ik zat gewoon heel kloot in mijn vel. En dat kon ik dus ook niet handelen. Ja, en als je dan een keer, een keer echt gewoon goed onderuit gaat... letterlijk en figuurlijk, want ik ben gewoon gestopt op mijn kont. Ik ben op de 1500 meter gevallen. En ik heb daarna die schaats in de kast gegooid en niet meer aangeraakt. Dus ik ben gewoon letterlijk en figuurlijk ben ik onderuit gegaan. Ja, dan voelt het ook weer zoiets van... hè hè, ik ben weer gewoon Yvonne. Maar toch ook van altijd drievoudig Olympisch kampioen van 1988... Yvonne van Genf. Olympische titels, wereldkampioen, Europees kampioen, Champions Trophy, landstitels, Europacups. En nu ook een Europese indoor titel. De prijzenkast van hockeyster Maartje Godrie is overvol. Met Den Bos won ze vandaag de Europacup in de zaal. In Wenen werd Club de Campo met 3-2 verslagen. En ze is net geland op Schiphol als het goed is. Maartje Godrie, toch? Goedenavond. Goedenavond, hallo. Je bent net weer terug, hè? Ja, ik ben net terug. We hebben net echt alle bagage op de karren gezet. En uh, we zijn klaar om naar huis te gaan. Ik, ik, ik noem dat lijstje op. Ik weet niet of je het al kon horen, maar dat is toch ongelooflijk. En dan, je hebt echt nu echt alles wat je kan winnen, heb je gewonnen. Ja, ik heb wel, ja dat klopt. Dat is ook eigenlijk best wel ongelooflijk. En uh, deze prestatie was echt wel, uh, echt wel geweldig. <lacht> het wordt al wat gevierd hoor ik. We hebben wat, uh, wat mensen die gaan zingen hier, ja, dus uh, dat is gezellig. Ja. Maar het is, uh, het is echt een on ongelofelijke prestatie die we hebben geleverd en nog nooit eerder vertoond. Dus dat is wel uh, ja. mooi met dit team. Uh, Den Bosch wint voor het eerst dus ook, wat, wat, wat uh, ons opvalt. Ja, uh, jullie winnen altijd alles <lacht> ongeveer. Hoe kan het zijn dat je deze titel nooit al eerder hebt gepakt? Nou, het is echt... Uh, ja, Zaalhockey is wel echt een ander spelletje dan Veldhockey. En dat wordt vaak wel heel erg gedomineerd door de Duitsers. Mm -hmm. En uh, er is eigenlijk nog nooit een, een Duitse ploeg geweest die uh, ja, de finale niet heeft gehaald. Dus uh, wat dat betreft hebben wij wel uh, geschiedenis geschreven hier. Ja, dus dat is extra fijn hè? Ja, dat is extra fijn. Ik heb zelf uh, de laatste keer dat wij Europa Cup hebben gespeeld met de Bosses tien jaar geleden. Toen uh, hebben wij brons binnengetikt, maar deze, deze is echt uh, ongelooflijk gaaf. Maar, maar hoe komt dat dan? Want het wordt dus toch niet zo serieus genomen? Dat zijn hockey in de afgelopen jaren? Nou, hartstikke serieus genomen. Alleen wij als Den Bosch hebben het, uh, hebben het niet gered om uh, in de Europa Cup zaal te kunnen spelen. Tot, uh, tot voor kort was het vooral Kampong uh, die het heeft geprobeerd. Ja. Europees. En het ook hartstikke goed heeft gedaan. Maar uh, ja, vorig jaar landkampioen geworden in de zaal. En uh, dan mochten wij het weer proberen. En dat, uh, dat is heel goed gegaan. Ja, dat is heel goed gegaan. Hoe hebben jullie het toernooi benaderd? Uh, ja, eigenlijk best wel laag ingestoken. Wij gingen niet naartoe met het idee. Nou, het zou mooi zijn als we. In ieder geval niet degraderen en, uh, en die winnaars gaan halen. En uh, zo zijn we er naartoe gegaan. En uh, ja, dat is uh, eigenlijk gewoon gelukt. Ja. En, en, en ben je nou als veldhockeyer ook dan automatisch een goede zaalhockeyster? -hockey, of, of zit daar een groot verschil tussen? Nee, er zit wel een groot verschil tussen. Er zit een absoluut een groot verschil tussen. Het is echt wel een ander spelletje. Het is veel uh, dynamischer, maar ook uh, juist heel, heel veel meer in systemen spelen... Ja, je moet, je moet daar wel een beetje aandacht voor hebben. Ja, wat moet, wat moet je goed kunnen als zalen en Ja, je moet, je moet goed in systemen kunnen spelen. Het is, uh, het is ook goed kijken en, en, en tactisch uh, slim zijn. Wat de tegenstander doet, je daarop aanpassen. Uh, ja, je moet ook wel goed kunnen verdedigen. Het is natuurlijk het is een klein veld. Dus uh, ja, je bent, uh, ja je, ben, je bent snel aan, aan, aan, het, aan het einde. Dus, het, is, ja, het, is, het is een ander spelletje. Het is niet alleen lopen met de bal. Het is juist heel veel tikken, heel veel dynamisch in verbinding staan met elkaar. En dat is... Ja, daar is, is niet iedereen goed in, denk ik. Nee, tiki-taki-hockey. Ja, sorry. <laughs> Deden de, de, de internationals mee eigenlijk, zoals uh, Maartje Pauwme? Nee, nee, die was er niet bij. Die heeft eigenlijk ook al toch wel een paar jaar niet meegedaan in de zaal bij ons. Uh, alleen Merel de Blaai die heeft zich uh, toegevoegd aan onze groep. Oké, okay, maar is dat omdat om, ze bang zijn voor blessures of iets dergelijks? Uh, nee, dat is omdat zij ook andere dingen hadden. Zij zijn de afgelopen uh, winter naar uh, Zuid-Afrika geweest, ja. voor drie, drieënhalve week... En wij hebben ons uh, met dit team voorbereid op de, op de zaal. Ja, want jij werd gestopt natuurlijk als international... maar je kan ja. nu ook echt stoppen als hockeyster... en nu nee, je dit ook hebt gewonnen. <laughs> ja, het kan wel. Ja, we zullen zien. <laughs> ja, Maar je, je, je, je lijst met prijzen is indrukwekkend. Je gaat verloop nog eventjes door, wel bij Den Bosch, toch? Ja, we hebben, we hebben nog de hele tweede helft van het seizoen te gaan, dit seizoen... En, uh, ik verwacht alleen maar mooie dingen op het veld weer. En wij kunnen dit mooi meenemen en uh, gebruiken als een, uh, als, een, ja, als een mooi opstapje richting de tweede helft van het seizoen. Oké, okay. ik wens je veel succes daarbij. Dankjewel. Oké, okay, dankjewel. Okay. En geniet van de, een mooie avond vast zeker. Ja, dat zullen we zeker doen. Met de meiden doei. van Den Bosch. Zo plezier, doei. Turn! The deeper your touch Jackie Wilson, I get the sweetest feeling. Geen Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal of Liverpool. Grote clubs ontbraken in de finale van de League Cup. Het werd een sprookjesfinale genoemd tussen Swansea City... een relatieve nieuwkomer in de Premier League... en Bradford City, club uit de vierde divisie. Het werd een prachtige dag voor Swansea. Some are calling this the fairytale final. have fallen these two remain. There's Meet Dyer! Swansea lead! The red burn! 2-0 Swansea City! Meet right. Chu the return to Dyer and Nathan Dyer at Swansea's third! There's the Gushman! Old trick by Duke! Gordon send him off! He has! Oh dear dear dear! <laughs> Maak het voor Bradford Roots. That's right. Jonathan Singersman brake his second. Swansea City with their first major trophy. In their centenary season. Prachtig een van de eigenaren van Switzer City is de Nederlander John van Zweden. Goedenavond, John. Goedenavond. Ja, heb je het een beetje kunnen horen? Ja, ik heb het kunnen horen. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat komt natuurlijk als uh, letterlijk en figuurlijk als muziek in je oren. Ja, ja, ja, een droom die uitkomt natuurlijk weer. Het sprookje, uh, sprook, stop maar niet. Het uh, nee. blijft maar droog, man. Jij bent ooit een keer in de club ge gestapt. En uh, ja, ja, ik weet niet of het door jou komt, maar het geluk uh, is aan jullie zijde. Ja. En uh, ook natuurlijk visie, neem ik aan. Uh, eerst even over deze wedstrijd. Echt spannend was het niet. 5-0. Nee, nou, het was niet spannend. We waren natuurlijk, uh, gewaarschuwd, uh, we waren natuurlijk zwaar gewaarschuwd. Omdat uh, Bretford had natuurlijk al drie keer een Premier League club uitgeschakeld. Uh, en dat hadden ze toch op een redelijk, uh, redelijke manier gedaan. Ja, dan ben je gewoon een gewaarschuwd mens. En uh, dat hebben uh, dat ook heel tactisch en heel goed dat we dat opgepakt. En uh, ik denk dat we gewoon heel tactisch die wedstrijd gewoon netjes uitgespeeld hebben. En ja, spannend is het niet geweest, maar uh, dat interesseert hem eigenlijk helemaal niks. <laughs> Voor de mensen die je niet kennen, uh, maar dat kunnen dat zeker horen. Je komt uit Den Haag en uh, uh, had je ook wat supporters meegenomen uit Den Haag? Ja, er waren er, ik, dat uh, het probleem was dat er 1500 aanvragen waren en er maar 50 kaartjes uh, naar Nederland kwamen. Ja. is dus daar uh, waarom dat Ade natuurlijk vandaag tegen uh, Ajax speelde, waar dat niet, niet uh, supporters mee mocht nemen. We waren er heel veel aangenaars die uh, naar Londen afgereist zijn zonder kaartje. Dus er waren ongeveer, maar ik heb gehoord dat de meesten binnengekomen zijn, uh, dat de meeste binnengekomen zijn. Dus ja, dat is natuurlijk super natuurlijk voor die gasten. Ja, en, en hoe belangrijk is die league cup voor jullie voor Swansea City? Nou goed, dus je moet je voorstellen, die League Cup is voor ons natuurlijk een jarig bestaan van de club. We pakken die League Cup en uh, we gaan Europa open heen. Ja, dat is natuurlijk een absoluut ongelooflijk iets, Als je dat je daar natuurlijk tien jaar geleden aan het gedacht had. Dan had iedereen voor uh, zwaar gek verklaard. Ja. Ja, en nou dat, uh, pak je eerst uh, ga je de Premier League in, en nou het uh, vier jaar erop uh, dat, uh, pak je gewoon de League Cup. Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk. Uh, en het, het haalt niet op, hè, voor jullie? Nee, je houdt niet op nee. Het is zo dat je moet je voorstellen, ik begrijp ook echt. Helemaal, ik begrijp er ook echt helemaal niks van. Ik bedoel, kijk, we draaien al twee jaar lang uh, in de, de linkerheid van de Premier League mee. We zijn de enige club die, uh, die uh, post-sadel gedraaid heeft, maar een goed jaar gedraaid financieel. Uh, en we laten zien dat het gewoon ook met uh, normaal, uh, normaal zaken doen. Uh, dat, dat, het, uh, dat, het ook, uh, dat het ook kan. En dat, bewij, dat bewijs het nou weer. Gewoon de, gewoon oh, die leek-up gewoon gewonnen. Ik heb die leek-up vandaag gewoon in handen Ongelooflijk. <laughs> en dat heb je op Bamley gedaan. Groot feest daar. Ja, dat was een groot feest. Kijk, weet je wat het is? Je bent natuurlijk zwaar de favoriet. En dat iedereen die uh, begonnen maar over. Maar je moet nogmaals dat pretfort niet onder stoelen op banken steken. Dat dat toch een aardig clubje is. En die had ook een aardige historie. En het is één wedstrijd en nou had dat uh, bal gewoon verkeerd te vallen en hij, uh, hij, hij, hij, hij, hij, hij, je nekje ligt eraf. Ja. Alleen nou is het gewoon heel praktisch gespeeld ons. En nou het, we hebben gewoon dik en dik verdiend, denk ik, uh, gewonnen. En 5-0 is ook nog eens een keer de grootste uitslag in de in de league finale. Dus daar hebben we nog wat mee leuks van neer terug. Ja, wie was uh, bij jullie uh, de grote man? Nou, uit uh, uitgeroepen werd uh, Nathan Dyer tot uh, man of the match. En ik ja. moet dat daar, uh, daar kan ik me wel in vinden. Ja, ik heb goed gespeeld. Uh, en Jonathan de Guzman, uh, twee treffers voor de International. Die is bij jullie uh, helemaal opgeleefd, hè? Ja, Jonathan had al een, uh, een moeilijke, moeilijke stad. Maar Jonathan doet het uh, verschrikkelijk goed. Hij, joh, het, uh, ja, hij staat gewoon, hij is gewoon de baas met foto's met die penalty, Hij pakt gewoon die bal op. En hij zei: joh, het, uh, Ik neem gewoon die bal. En hij schoot erna er nog eentje in. Hij heb gewoon vreselijk wel zelfgehouden, die jongen die geniet met volle teug. Ik heb wedstrijd genoeg even een uh, minuutje of tien met hem staan praten. Ja, en voor die jongen is ook een droom, weet je, ook een beker gewonnen. Het Nederlands zelf nog gehaald. Het gaat, wat uh, ja. ik wel zeggen, alles loopt een woordje bij ons. Want jullie huren hem toch? Ja, hij is uh, gehuurd, uh, hoe dat, uh, met een optie tot koop. Ja, het zit er wel in dat wij, uh, hoe heet dat, uh, zoals de zaken er nu voor staan, denk ik wel dat, uh, dat Jonathan de Koes maar. Hij wil zelf ook heel graag blijven. Dus het lijkt me heel sterk dat mijn voorzitter niet eruit komt met, uh, uh, hoe heet dat, met zijn vloed. Dus uh, daar geloof ik wel in. Die kunnen alvast op het lijstje schrijven voor volgend seizoen. De... Ja, en, en dan hebben we vier Nederlanders vast erop staan. Hè? En dan hebben we vier Nederlanders op het veldzaam. Prachtig. Schitterende dag voor zit City en voor John van Zweden. John, bedankt en uh, geniet er nog ja. even van. Hartstikke goed. Hij hey, bedankt er wel. Oké, bye bye. Hoi. Ja, het sportweekend zit er bijna op. Zo klonk het op Radio 1. En daar komt Lens weer in beeld. En die uh, pakt, pakt dan uh, Matthijs vast vast uh, bij zijn shirt. En Matthijssen uh, uh, en Verhoek pakt meteen Lens vast. En dan ontstaat er een uh, knokpartij Faber ertussen. Uh, ik zie daar de titon die komt erbij, de reservekeeper. En Boy Waterman die houden uh, allemaal mensen uit elkaar. De bal breed gelegd naar Dorda, die is van Ginkel kwijt. Dorda voorgeven bij de tweede paal, inkoppen. Oh, en dan gaat de bal uiteindelijk over de achterlijn. En dan is er Matas die weg is. Dan Matijs, de Matas alleen op het kieperaf. Matas legt de breed en daar is de 1-0 via Jermaine Lent. Gewoon over de verdediging, heen. daar komt de 2-2. Daar komt de 2-2. Nee, Kalas grijpt in. Hij heeft geen idee hoe hij het doet, maar hij doet het, de jongetje. Hier Djuricic, heel makkelijk. Rosales voorbij. Het strafschotgebied binnen. En dan gaat hij over de knie bij Douglas. En dan gaat de bal niet op de stip. Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou. Schijt zich gemakkelijk. Schaken met Marcelo. Langs Marcelo, schaken nog altijd. Hoeveel voor Feyenoord, de geluidmaker. Daar komt de aanloop van Boni en de stop van Pasveer. Niet goed ingeschoten. Gaat om Braafheid heen, de voorzet komt. Daar is uh, Vip Oogers en dat is het 2-1! Voor iedereen in de 79ste minuut. Bellen, bellen draait, en kapt en schiet en schiet er maar in het doel. Hij schiet er weer in, Pelle. Bellen, Graziano, bellen. Hij weer de man van de wedstrijd. einde van uh, langs de lijn. U heeft nog één uitslag uit Italië te goed. Inter tegen AC, de Milanese derby. En het is als het hoort. In 1-1. Joeven blijft daar bovenaan. Zometeen het oog uit de smet met Arnold Groenberg en John Jansen van Galen. Natuurlijk hij weer met de presentatie. Nog een fijne avond. Dag. De beslissing valt in Tiealf.